21 april 2023. Dat is de dag waarop de wereld afscheid moest nemen van Mark Meersman. Slechts negen dagen voor zijn 56 e verjaardag. In Kruijbeke was Mark nog goed gekend. Elf jaar lang stond hij achter de kookpotten van het het kleine gezellige restaurant aan de ingang van het kasteeldomein Wissekerke in Basel. Maar Mark had daarvoor zijn bekendheid in onze gemeente vooral verworven dankzij zijn alter ego Bram Barbier. In de vroege jaren tachtig maakte hij onder die naam een van de beste programma's voor de lokale radiobarbier. Te bed of niet te bed. Het was een programma waarin Bram bekend en minder bekend volk mocht interviewen. Wiltura, Thura, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour en Richard Kledermans. Het zijn maar een paar namen die de revue mochten passeren. Op zondag 24 juni 1984 lag hij aan de basis van de eerste echte live uitzending voor een groot publiek ...vanuit het kasteel Wissekerke. Vele Vlaamse artiesten kwamen toen optreden. Bram Barbier maakte voor Radio Barbier zijn laatste programma op zondag 17 juni 2018. Hij deed dat vanuit het stadhuis in Ruppelmonde... ...ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Redmond Rock. Het is dat programma dat we vandaag opnieuw gaan beluisteren... ...als eerbetoon aan een van de meest iconische radiomakers die het Waasland ooit heeft gekend. Inderdaad, goedemorgen dames en heren, juffrouwen, um, Bram Barbier hier. Terug op, de vertrouwde, op het vertrouwde Waasland Radio Barbier. 32 jaar geleden zat ik uh, ook op deze stoel uh, een beetje verder in Basel. Het is toch uh, terug even wennen aan die microfoon hoor, maar uh, het lukt wel. Met mij alles goed, ik hoop met jullie ook. Het is eigenlijk een heel tof idee van uh, iedereen een keer terug te brengen na al die uh, vervlogen jaren. Het lijkt wel een uh, wedergeboorte. De muziek die u trouwens hoort is uh, van Belgische makelijn, Brussels Philharmonic, met uh, Jeff Neve aan de piano. Het is eigenlijk de soundtrack van de muziek uh, The Artist met uh, Jean Dujardin. Eigenlijk zou ik deze ochtend uh, vrij rustig willen beginnen met een uh, Frans talig nummer Joudassin. Lethelindien, daar kunt u nog even in uw bed blijven liggen. Tu weet tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin là. Nous marchons sur une plage, un peu comme celle-ci.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 Où de l'été indien We gaan over tot nog een andere legende van uh, Griekenland, bekend, uh, meer bekend om haar bril en haar kapsel dan haar uh, muziek. Toch ook nog het uh, thema van een heel bekende serie ook, Only Love, Nana Muscuri. MUZIEK mooi om dat uh, terug te horen um, over naar uh, de grote plas Amerika uh, een zanger die begonnen is in de jaren 50, 60 en toch ook wel een grote stempel heeft nagelaten op de muziek. Um, je hebt hem ooit ook nog gezien uh, de laatste jaren van zijn leven in het Sportpaleis in Antwerpen. Uh, Frank Sinatra 87.6 Goedemorgen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 Frank Sinatra, When I Was 20 Years. Een beetje een overzicht van zijn leven, zou ik zeggen. man heeft ook wel een heel leuk en bewogen leven gehad, denk ik. Als we dan naar de Belgische artiesten gaan kijken, enfin Wallonië, is er toch ook wel iemand die eruit springt met een internationale carrière. Salvatore Adamo. Met een beetje een Bohemian nummer. Inch'Allah. J'ai vu l'Oréan dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain, chanter au monde sa lumière.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 Lorsque sur lui je suis penché Réquiem pour six millions d'âmes Qui n'ont pas leur mausolée de marbre Et qui malgré le sable infâme Ont fait pousser six millions Torre Adamo, toch wel een man die je nog uh, heel veel ziet op de Franse televisie en op de RTL. Zeer sympathieke man trouwens ook, he. die eigenlijk een beetje de Franse tegenhanger is van Wiltura. Uh, Natuurlijk geen directe concurrent. Vorig jaar in september was ik een weekje in uh, Damme aan de Belgische kust in een heel uh, leuk huisje met de elektrische fiets. Uh, vakantie in eigen land en ik passeerde Zuienkerken. En ik moest aan die prachtige mevrouw Marva denken, die er nog steeds woont en uh, ondertussen ook toch al een gezegende leeftijd heeft gehad. Uh, ik dans met een ander, Marva. Ik dans met een ander maar ik kijk naar jou Hopend dat je blik Mijn blik ontmoeten zou Want mijn ogen zeggen Dat ik van je hou En ik zoveel liever Met jou dansen zou Ik dans met een ander Maar ik spreek geen zijn stem heb ik tot nu toe niet gehoord. Ik weet niet of zijn ogen donker zijn of blauw. Ik dans met een ander, maar ik kijk naar jou. Ik ben uit je partner die mijn droom beleeft. En met mijn geluk. De zaal doorzeeft. Ach, wat duurt die dans, toch vreselijk lang. Nu ik meer dan ooit naar jou verlang. Ik dans met een ander en dat spijt me zo, want door speelt nu juist onze lievelingsloof jammer dat je mij niet in je armen haalt ik dans met een ander Maar ik kijk naar jou, hopend dat je blik mijn blik ontmoeten zal, want mijn oom. Feel happy, feel good. ...van Te Bed of Niet Te Bed. Het allerlaatste programma van Mark Meersman voor Radio Barbier. Oorspronkelijk uitgezonden op zondag 17 juni 2018. Radio Barbier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Feel happy, feel good. Op naar de volgende klepper, Elton John. Hij had het uh, geluk en de eer om te mogen... Uh, Spelen voor Harry en Megan op de huwelijksreceptie. Uh, dit is toch ook uh, een van zijn mooiste nummers. Wat hij trouwens gezongen heeft op die huwelijksreceptie, Daniel. Ja. Vele jaren geleden heeft hij dat nummer gemaakt, Elton John. Toch een man die uh, ik ook hoog in het vaandel draag omwille van zijn goede werk voor de Elton John Aids Foundation, waar hij uh, elk jaar een enorme inzet doet met galabals, diners en zo. Om geld in te zamelen om toch uh, de slachtoffers te helpen. Ja. Een uh, man met een grote visie, ondertussen ook papa geworden van twee schattige zoontjes. Um, een laatkomer, uh, Adele. Uh, ook uh, hebben we er bijna twee jaar niks meer van gehoord. Ze heeft een hoogtepunt gehad en ze heeft nu een kleine rustperiode. Maar toch een prachtige stem ook, uh, Adele van Engeland. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right.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 ting Wat een klok van een stem, die Adele. Als je met zo'n stem geboren bent, ja, dat kan niet anders dan uh, slagen en prachtig zijn natuurlijk. In de tijd kijken wij ook veel op de zaterdagavond naar de Franse televisie met die groots opgezette shows met danseressen en gigolo's. Er was er ooit een Hollandse zanger die het in Frankrijk wilde maken en ik heb er nooit in geloofd, tot hij natuurlijk dit nummer uitbracht. Een Hollander die Frans zingt, Dave. Danse maintenant. 87.6 Goedemorgen. Oh, je kunt het de hele dag door blijven zingen vandaag. Terug naar de tijd. Uh, goh, de eerste studio herinner ik me nog in Basel van Radio Barbier met de eierkartons van meneer Herman tegen de plafond geplakt. Nadien zijn we gaan verhuizen naar het Jagershuis in Kruibeken bij Twan en Lilian. Het was ook een zalige tijd daar. En een uh, collega waar ik toen toch enorm veel appreciatie uh, voor had, was de country-koningin Greet Janses. Samen met Remy hebben ze bij mij uh, ook heel veel plezier taarten gebakken met uh, de jubileumuitzendingen. Speciaal voor hen dit nummer van Erik en Sanne, want ik weet dat ze het heel graag horen. Veel te mooi. Meteen vergeten, dit doet niemand mij nog aan. En ik kan het nu wel weten: sprookjes hebben nooit bestaan. Elke dag leek ik wel vakantie, en de zon scheen meer dan ooit. Was er dan een keertje ruzie, Als viel weer in de plooi. Veel te, Veel te mooi. mooi. Veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi. Van alles wat je mij beloofde blijft er niets meer over. Enkel brieven, enkel woorden van spijt. Geen kasteel, geen koe, houden op. Zamen, je ging met stille troon. Jij met de Noorderzon vindt de mooi. Je zal mij toch steeds beschermen. Voor jou liet ik anderen staan. Maar nu hoor ik andere stemmen. En dan laat zijn sporen na. Nee, ik wil niet langer verder. Zoals sneeuw tegen de dooi En je zal het nog vaak zeggen Je hebt mijn dromen weggegooid Veel te mooi Veel te mooi Veel te mooi Veel te mooi, Veel te mooi. Kasteel geen kooi, houde ons nog te zamen. Je ging met stele troon.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 Sanne, het meisje met het bloemetje in haar haar. Ja, zo zullen we ze altijd herinneren. Er was ook eens een Vlaamse zanger, ondertussen is hij ook al van ons heen gegaan. Uh, die had de Witte Hoeve, een dancing waar ik uh, in mijn jeugdjaren ook nog ben geweest. Die man heette... Uh, uh, Johan de Witte, eigenlijk Johnny White ja, heeft ooit aan Cansonissima meegedaan De liedjeswedstrijd van de toenmalige BRT Verloren hart, zijn enigste en grote hit Langzaam tikt de klok De tijd voorbij Voorbij ging ook het spel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 voor jou is liefde toch maar een spel. Verloren hart, verloren droom. Geluk ging mij voor goed voorbij, voorbij. Langzaam tikte de klok, de wijzers voor. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd. Je nam een hart, je nam een droom. Het wordt nooit meer zoals we Verloren hart, verloren droom.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 Voor jou liefde, toch maar een spel, verloren hart, verloren droom, het geluk ging mij, voorgoed voorbij, voorbij. voor mij een nummer met uh, internationale allures. Johnny White en uh, verloren hart. Deze man is ook een Vlaming, een rasechte Limburger John Terra. Hij nog in het nieuws gekomen omdat hij naar het schijnt geen hand wilde geven aan Tom Waas toen hij zijn single Dos Cervezas uitbracht en John waarschijnlijk een beetje jaloers was van het grote succes. Alhoewel, jaloers moet hij niet zijn, want de dag dat het zonlicht niet meer scheen is voor mij ook toch een van de mooiste Vlaamse evergreens. 87.6 Goedemorgen. Zoveel aan de baan en vertelde mij hoe zwaar het noodlot om toch. Want mijn job die ben ik kwijt en ik denk vol bitterheid. Ik stond altijd klaar en ik heb gebloederd ik heb gebloeterd voor twee, en waar ik maar kon, hielp ik mee. En ik weet nog, hoe mijn blik verliep, want ze gingen vandoor. Toen ik nog zie. De dag, dat het zonlicht niet meer scheen, mijn geluk voor ver. Had het leven geen teken, is meer de dag. Daar het zonlicht niet meer bescheen, stond ik helemaal alleen, en toen bloeiden zelfs de bloemen niet meer. Hij bedronk zich. Van mensen had hij echt genoeg. En zijn vrienden lieten hem meteen in de steek. Niemand hielp hem met de daad. Niemand gaf hem goede raad. Toen ik weggaan wilde, riep hij. Vreemde, helpen vreemde vannacht. Want ik heb niemand meer die me wacht Vreemde, laat ook jij me niet alleen Anders zie ik misschien De morgen niet Ik herinner mij hem nog, John Terra, op het uh, feest, het verjaardagsfeest van Philippe Heijlen, de Schepen van Cultuur, in de Roma in Borgerhout, had hij hem uitgenodigd. En met live orkest kan die man uh, toch wel een serieuze show brengen, die John Terra. Terug over naar uh, Engeland, naar een jonge dame die ons spijtig genoeg heeft moeten verlaten, wegens toch wel een iets te buitensporig drugs- en alcoholgebruik, Amy Winehouse. Zonde eigenlijk, want uh, ik hoorde haar uh, enorm graag zingen en ik zag haar ook heel graag bezig. Haar act, haar haar, haar kleren, heel speciaal. Rehab. I Barbier, barbier, barbier, meer dan dichtbij. Dit is Radio Barbiers. Let's go! 21 april 2023. Dat is de dag waarop de wereld afscheid moest nemen van Mark Meersman. Slechts 9 dagen voor zijn 56ste verjaardag. In Kruibeken was Mark nog goed gekend. Elf jaar lang stond hij achter de kookpotten van Portershuis.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 Alles komt wel goed Neem nu mijn hand, hou ze vast Ik wil je beschermen tegen alles hier Ik ben er nu, huil maar niet Al ben je klein, je lijkt niet bang Ik zal je vriend zijn, mijn leven lang onze vriendschap zal blijven duren, want ik ben hier helemaal niet. Want jij woont in mijn hart, ja, jij woont in mijn hart. Vanaf vandaag voor altijd. Van alle angst, ver jij woont diep in mijn hart. Altijd altijd. Een man die uh, nog lang van geen. Ophouden weet, de man van Hijst uh, op den Berg, de zoon van de melkboer Paul Michiels, pollopap voor de vrienden, 74 jaar ondertussen, en uh, hij vertelde onlangs op televisie bij Van Geel zijn gasten, uh, zijn grote geheim om zo fris oud te worden, vier, vijf duvels per dag en voor 11.30 uur in je bed kruipen. Hier is hij samen met zijn maatje van Soul Sister, Changes. Over naar een monument ook in de Vlaamse muziekwereld, Arthur Blankaart Wiltura. Ik had hem ooit gesproken na een optreden van, ja, ik heb een restaurant, het Poortershuis in Basel. Ik geef elk jaar op mijn verjaardag een drink voor mijn vrienden, de klanten. Het zou toch heel leuk zijn, moest je langskomen met je gitaar om een paar liedjes te spelen. Ja, zegt hij tegen mij, ik kan daar geen antwoord op geven, want hij zegt, als ik dat voor iedereen moet doen... Moet ik Hans België rondrijden, buiten mijn optredens? En wie stond daar met de Porsche voor de deur en zijn gitaar in de kofferbak? Inderdaad, Wiltura, een half jaar nadien op 30 april. Die man zal uh, ik ook altijd bijblijven. En hij was er inderdaad, hij heeft een paar nummers gezongen in het Poortershuis in Basel privé voor al de gasten. En ja, als er zo iemand iets voor je doet, dan vergeet je die natuurlijk niet. Dit vind ik een van zijn uh, mooiste nummers ook al uit de oude doos. Als de muren konden praten... de muren konden praten over alles wat ze zien ja dan zouden hun verhalen ons verwonderen misschien want er bestaat zoveel leven dat me niet weet, als de muren konden praten Over alles wat gebeurt Achter ieder venster aan, zouden wij niet zo voldaan Elke avond slapen gaan er is zoveel eenzaamheid Die uit trots verborgen blijft En waaraan geen mens wat doet Omdat niemand ze vermoedt Als de muren konden praten Alles wat geschiedt, zou er soms wel iemand zijn, die een mens troost in verdriet, maar de muren praten niet. Geklets in iedere straat, voor een keer het beluisteren waard. Maar de muren zwijgen stug, over liefde en geluk. En bewaren elk geheim. Nog verliefde mensen zijn. Als de muren konden praten, Wild Dura, ja prachtig hè. Ik denk het uh, dikwijls als ik in Basel nog passeer en ik zie dat Poortershuisje daar, als de muren daar konden praten. Ik heb het uh, elf jaar gedaan daar gekookt, dus uh, van 85 tot 96 en er zijn heel, heel, heel leuke momenten en dingen gebeurd daar. Een heel fijne tijd was het. Elke keer uh, heel plezant om er voorbij te wandelen. Um, terug uh, toch naar België, naar het Wals uh, gedeelte met uh, Jolemer, de mevrouw met de Citroën DS. Reed ze toch in de tijd, nee. 87.6 punt zes. Goedemorgen. Ja, ja, ja, Slechts in dat ben je, je bent toch alles voor je, zal je dat nooit... Kunnen? Diep de in mijn hart. Diep in mijn hart. Kan ik zijn op Over naar de grote plaats in Engeland nu, naar een man van adel, Sir Cliff Richard, Some People. Richard en uh, some people. Hij lijkt ook eeuwig jong te blijven. Twee jaar geleden waren wij te gast in uh, de Hoeve in Deurle, oudejaarsavond en. Uh, naar jaarlijkse traditie trad daar Johan Stols op, de man van uh, Locristi, die ons ook heeft verlaten. Uh, overleden in zijn slaap, eigenlijk een uh, prachtige dood. Je kunt het niet beter voorstellen, want een paar dagen voordien had hij nog opgetreden. Uh, dit is uh, toch wel zijn grootste bingo-hit concerto voor jou, Natasha. Het verlof in Hongarije, in een dorp zonder hotel, kwam de liefde mij verblijden, speelde met mijn hart een spel. Een zigeuner uit de Poesta las de toekomst in mijn hand en voorspelde in Natasha, kind van het land. Bij een volksdansval bewogen Zag ik haar voor het eerste maal Tegen zulke mooie ogen Had ik werkelijk geen verhaal Prompt heeft zij mijn hart veroverd bracht me helemaal aan streek en vervoering als betoverd voelde ik hoe mijn hart bezweek Concerto Voor jou Natascha Speel ik Op klavierband mijn hart. zo ver nu, ben jij Natascha De eenzaamheid maakt me verwaard Ik zie nog je ogen zo fel en zo puur Ik smaak nog je kussen vol liefde en vuur Concerto, word jij Natascha Speel ik op het klavier van mijn hart In Parijs of in Milano In Den Haag of in Madrid Speel ik steeds op mijn piano Haar geliefd koos liefdelied Eens zal ik haar weer op armen Keer ik naar de poesta weer ik Zal mij aan haar liefde warmen Dan verlaat ik haar nog weer Concerto Voor jou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 On certo. Voor jou, Natascha, speel ik op de plavier van mijn hart.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 Het wordt nu een herhaling van Te Bet of Niet Te Bet, Het allerlaatste programma van Mark Meersman voor Radio Barbier. Oorspronkelijk uitgezonden op zondag 17 juni 2018. Your mama says that through the week You can't go out with me But when the weekend comes around She knows where we will be wilde, uh, uit Nederland was Ramse Shafi, ook toch uh, prachtige dingen gedaan, die man een heel liederlijk leven geleden uh, laat me Ik ben misschien te laat geboren Of in een land met ander licht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 Er is geen stijver, niks, ik spaarde kreeg gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, laat me mijn eigen handen maken. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven.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 Liederlijk leven, inderdaad, uh, Laat me van Ramstad Shafi, in de tijd dat ze nog met grote orkesten live opnamen in de studio, dat hoor je, echte strijkers, echte blazers.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 In the sky.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 87.6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 Niemand ontestreelt, niemand die me ooit is een moment voor me Niemand voor mezelf, niemand om te zijn. Wie is met als ik van orzamijn? Behandel mij heel zacht. Horsen verwijzeld door je lang. Horzelijk, is en onderecht. Als zijn wij daar jij me ondertellen. De twee uren zitten er uh, ja. ...zo goed als op, dus het is echt tijd om afscheid te nemen. Ik heb dit met uh, zeer veel plezier gedaan. Ik hoop van jullie natuurlijk allemaal nog eens terug te zien of te horen... ...in een van de volgende gelegenheden bij Radio Barbier. Laat ons afsluiten met uh, een man met klasse en stijl... ...Brian Ferry en uh, Jealous Guy. Ik wens jullie allemaal nog een zeer prettige zondag... ...en tot wederhoren.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 I was shivering in time. I was shivering inside. I was shivering inside. Just to give You better be. You better You